Alice zat met haar zusje aan de waterkant. Ze dacht erover om een krans te vlechten van Madeliefjes. Maar eigenlijk was het daar te warm voor. Het was zo warm dat zelfs het denken aan Madeliefjes haar al slaperig maakte. Plotseling hoorde ze getrippel achter zich. Een wit konijn met rode oogjes wipte zenuwachtig in het rond. Te laat, te laat. wee, ik kom vast te laat. Het wit konijn haalde een horloge uit zijn vestzak, keek erop en holde weg. Als maar mompelend... Te laat, te laat... Oh, ik kom vast te laat. Te laat. Alice werd nieuwsgierig en rende het wit konijn achterna. Ze zag nog juist hoe hij in een groot konijnenhol verdween. Zonder zich te bedenken holde Alice de donkere gang in, maar help, daar viel ze in een eindeloos diepe put. Ze buitelde wel drie keer over de kop en toen ging haar rok helemaal bol staan, net als een parachute, en daalde Alice langzaam steeds verder de put in. Het leek wel of ze naar het middelpunt van de aarde zweefde. Maar opeens kwam ze op een hoop doorbladeren terecht. Nou, ja, daar ben ik. Oh, ik ben helemaal duizelig van het vallen. Hier zie ik een lange gang. En daar loopt het witte konijn. Oh, te laat, te laat. Oh wees, ik kom vast te laat. Wat zal de koningin ervoor zeggen? Te laat, te laat. is er Nee, dat is hij ook niet. Hoe kan dat nou? Hij is weg. Ah, oh, wat een prachtige zaal is dit. Met allemaal lampjes aan het plafond. Hallo? Hallo? Is daar iemand? Niks. Ik ben helemaal alleen. Wat eng. Eigenlijk zou ik nou wel weer naar huis willen... Maar hoe kom ik hier weg? Hé, Hi, daar ligt wat op dat glazen tafeltje. Een sleuteltje van echt goud. Waar zou dat voor zijn? Oh, daar in de hoek is een deurtje. Zou het sleuteltje daarop passen? Oh, wat een mooie tuin. Schitterend, al die bloemen en fonteinen. Kon ik daar maar naartoe. Mijn hoofd kan wel door dat deurtje. Mijn schouders. Oh nee, dat gaat niet, hoor. Hé, dat jammer. Oeh, daar staat opeens iets op dat glazen tafeltje. Een flesje met een briefje. En daar staat, op, drink mij. Ja, zeg, drink mij. Misschien is het wel vergif, ik kijk wel uit. Maar tenslotte werd ze zo nieuwsgierig dat ze toch maar gauw een paar slokken nam. Het smaakte best lekker. Het leek een soort mengsel van kersentaart, pudding, ananas, gebraden kip, toffees en geroosterd brood met boter. Opeens gebeurde er iets vreemds. Wat gebeurt er? Ik word steeds kleiner. Oh, wat gek. Ik ben al zo klein als een lucifer'tje. Ik... Oh, maar nou kan ik gemakkelijk door dat deurtje even open doen. O, oh, jee. Hij is in het slot gevallen. Waar is het gouden sleuteltje? Oh, help, ik heb hem op de glazen tafel laten liggen. Want stom, nou kan ik er niet meer bij. Misschien kan ik in de tafelpoot klimmen. Nee, hij is te glad. Het gaat niet. Wat moet ik nou beginnen? Hé, wat ligt daar voor een doosje? Daar zit een koekje in. Er staat iets op. Eet mij. Nou, vooruit laat ik het maar proberen. Misschien word ik dan wel weer groter. Oeh, ik schuif als een verre kijken op mijn... me. Wat gaat het hardst op? Stop genoeg! Ik groei maar door! Dagvoeten! Ik kan jullie al bijna niet meer zien! Au! Ik bots met mijn hoofd tegen het plafond. Oh, wat ben ik nou groot? Ik zit helemaal klem tussen de vloer en de zolder. Dan kan ik nog niet door dat deurtje. En ik wil zo graag naar die mooie tuin. Dan ben ik toch dom. Nu kan ik hier nooit meer weg. En dan moet ik mijn hele verdere leven in deze donkere zaal blijven zitten. Alice huilde en huilde. Lieters tranen stroomden over haar wangen. Op het laatst vormden de tranen een meer van wel een meter diep, dat helemaal doorliep tot het midden van de zaal. Na een tijdje hoorde Alice een zacht getrippel. Het was het wit konijn dat terugkwam. Prachtig gekleed met witte handschoenen in zijn ene hand en een grote waaier in de andere. Maar zodra hij de reusachtige Alice zag, ging zijn oeren recht overeind staan van schrik. Hij draaide zich om en deed een noodsprong en ging er als een haas van door. wat voor een konijn een bijzondere snelheid is. Alice nam de waaier die het konijn had laten vallen en begon ermee te wuiven. Want ze zat nog steeds met haar hoofd klem tussen de zolderbalken. En dat begon erg warm te worden. Wat heb ik er toch benauwd. Wat gebeurt er nou weer? Het lijkt me... Ik word weer steeds kleiner. Dat komt vast door die waaier. Nou ben ik net zo groot als het deurtje. Hoera! Ik voel la! <lacht> al in het water. Dat zijn zijn mijn eigen tranen waarin ik nou zwem. Ik... Ik wou er ik niet zoveel la had. la la la nog iemand. Een muis. la la la la la zijn la aan de kant kom? Ik... Weet ik niet. Ik ben hier ook nog maar la Tenminste... Als klein meisje bedoel ik, eerst was ik een groot meisje en nu ben ik kleiner gegroeid. Ja, ja, ja, ja, piep, piep, uh, maak dat de kat wijs. Uh, o, oh, pardon, zei kat? Ja. Hoe kan ik dat vreselijke woord over mijn lippen krijgen, ba, foei? Uh, laat, laten we je weggaan, piep, het, het, het wordt maar hier te druk. Daar had de muis gelijk in, want de tranenmeer was nu vol met papagaien, Leveriken, eenden en andere vogels, die er meteen maar een dagje van hadden gemaakt. Op de kant was het ook al een drukte van belang. En juist op dat moment kwam het wit konijn om de hoek. Mijn handschoenen, oh wee, mijn handschoenen. Waar kunnen ze toch gebleven zijn? Hier, wit konijn. Uh, tenminste, ik had ze net nog. Wat doe jij hier? Ga onmiddellijk naar mijn huis en haal een paar nieuwe handschoenen. Nou zeg, ik ben je dienstmeisje niet. Juist erom, opschieten, vlug. Alice deed maar wat het konijn vroeg, want er viel toch niet met hem te praten. Al gauw kwam ze bij een aardig huisje met op de deur een glimmend koperen bord. Wit konijn stond erop. Ze ging zonder kloppen naar binnen, liep de trap op naar de slaapkamer en vond een tafeltje met wel drie paar witte handschoenen. Toen viel haar blik op een flesje. Het was een ander soort flesje dan waarop stond drink mij, maar toch nam Alice een paar slokken. Want meestal gebeurde er dan wel iets interessants. Nee, dan groei ik weer. Help, oh, help. Ik pas niet meer in de kamer. Ik moet bukken. O oh, jee, maar moet ik mijn armen nou laten. Door het raam maar. Nou ben ik nog groter dan daarnet. Ik zit helemaal opgevouwen. Wat een toestand. Oh, daar komt iemand aan. Hela, doe zo, op, dat gaat niet. Mijn voet zit tegen de deur. Je moet de koekjes opeten. Koekjes? Ik zie helemaal geen koekjes. Wat nou weer? Ze vliegen allemaal stenen door het raam. Oh, wacht. Dat zijn natuurlijk die koekjes. Nou, kijken wat er gebeurt als ik ze opeet. Ik word weer kleiner. Stop, stop. Genoeg. Nou ben ik zo klein als een pakje boter. Oh, wat is het toch moeilijk om precies zo groot te worden als ik vroeger was. Daar komt het wit konijn aan met nog een heleboel andere dieren. Wat kijken ze kwaad. Ik moet hier weg, vlug. Alice schripte tussen de dieren door, maar werd nog een tijd achterna gezeten door een reusachtige hond. Gelukkig wist ze te ontsnappen door een veld met brandnetels in te hollen. Even later stond ze uit te hijgen bij een grote paddenstoel. Bovenop de paddenstoel zat een blauwe rups, met de armen over elkaar en in zijn mond een lange Turkse pijp. Toen hij Alice zag, bleef hij eerst nog een tijdje doorroken, nam tenslotte de pijp uit zijn mond en zei slaperig, eh, uh, wie ben jij? Uh, ik weet het eigenlijk niet meer precies. Wat bedoel je daarmee? Ik word telkens groter en dan weer kleiner. Dat is nogal vervelend, ziet u? Onzin, dat is heel gewoon. Nou, voor u misschien. Maar voor mij niet. Jij? En wie ben jij dan wel? Nou, als u zo begint, dan gaat maar. Wacht, ik heb iets heel belangrijks te vertellen. Oh ja? Wat dan? Niets. Mm, daar heb ik veel aan. De ene kant maakt je groter en de andere kant maakt je kleiner. Aju. De blauwe rups blies nog een paar Turkse rookwolken in de lucht, liet zich van de paddenstoel zakken en kroop door het gras. Wat zou je bedoelen? De ene kant maakt je groter en de andere kant maakt je kleiner. Zou je de paddenstoel bedoelen? Ze brak een paar verschillende stukjes af en stak ze ombeurt in haar mond. En ja, het werkte. Dan weer groeide ze en dan weer werd ze kleiner. Net zo vaak tot ze haar gewone lengte had bereikt. Daarna ging ze op stap. Al gauw kwam Alice bij een merkwaardig huisje terecht. Een deftige lakei met de kop van een vis belde juist aan... Een andere lakei met de kop van een kikker deed open. De lakei met de vissenkop overhandigde een grote brief en zei, De koningin vraagt of de hertogin vanmiddag klokkert om te spelen. Toen bogen de twee lakeiën zo diep dat hun krullen in elkaar verward raakten. Bij de hertogin was het een dolle boel. De pannen en de borden en de kopjes vlogen door de keuken. Midden tussen al dat lawaai zat de hertogin, een foei lelijk mens, met op haar schoot een vreselijk huilende baby, die langzaam in een biggetje veranderde. In de hoek van de keuken lag een grijnzende kat, die zichzelf langzaam kon laten verdwijnen, als hij daar zin in had. Een raar stel, vond Alice. Het werd tijd om nu eens een paar normale mensen op te zoeken. Ze liep door het bos en vond een huisje waarvoor een lange tafel stond, vol met theeservies. Helemaal aan het eind zaten drie vreemde figuren. Het waren de Maartse Haas, de gekke hoedemaker en de zevenslaper. Ze deden niets anders dan thee drinken, de hele dag door. En als het theeservies vuil was, dan lieten ze alles staan en schoven een plaatje op. Nou ja, dacht Alice, ze zien er wel gek uit. Maar misschien kun je wel gewoon met ze praten. Goedemiddag samen. Mag ik gaan zitten? Geen plaats, geen plaats! Maar er zijn nog stoelen genoeg. Dank je. Neem wat wijn. Ik zie helemaal geen wijn. Die is er ook niet. Hoe kan ik dan wijn drinken? Je haar moet geknipt worden. Waarom lijkt een raaf op een schrijftafel? Oh, een raadseltje. Dat is leuk. Misschien kan ik het wel raden. Bedoel je dat je het antwoord misschien weet? Ja. Dan moet je zeggen wat je bedoelt. Wie heeft er boter in mijn horloge gesmeerd? Ik niet. Goed zo. Maar dan had je je mes beter moeten schoonmaken. Nu zitten er zeven broodkluimels in mijn horloge. Heb je het raadsel al opgelost? Nee, ik heb er geen zin in ook. Met jullie is geen verstandig woord te praten. Ik ga weg. Vrolijk te rusten! Alice stond op en liep nogal boos weg. Toen ze omkeek, zag ze nog juist hoe de gekke hoedemaker probeerde om de zevenslaper in de theepot te stoppen. O, oh, o, oh, o, oh, o. Oh. Ze liep door het bos en kwam in een prachtige tuin vol witte rozen. Drie tuinmannen waren bezig om de roze rood te schilderen. Het waren geen gewone tuinmannen, maar speelkaarten. Hun lichamen waren nog platter dan een dubbeltje. Plotseling klonk er feestelijke muziek. Maak plaats voor de koningin. Een lange stoet soldaten met knuppels kwam het gras op. Daarachter tien hovelingen met ruiten pakken. Daarachter een schoppenboer en een schoppenvrouw. Daarna koning Klaveren. En tenslotte de hartekoningin Een vreselijk mens. Dat zag je meteen. Wat moet dat hier? Waarom schilderen jullie mijn rozen rood? Neem ons niet kwalijk majesteit. Wij hebben per ongeluk witte rozen geplant. Terwijl we weten dat u meer voor rode rozen houdt. Jullie hadden meteen rode rozen moeten planten. Dat scheelt in de verf. Sla hun het hoofd af. Ach nee, is dat nou wel nodig? Wie ben je? Sla haar de kop ook af. Onzin, u moet niet zo'n praatjes hebben. U bent alleen maar een kaartspel, koningin. Goed, kun je het spelen? Dat spel met die hamers en die houten ballen? Precies. We gaan beginnen. Iedereen op zijn plaats. Het was een wonderlijk spel. Alice kreeg in plaats van een hamer een levende flamingo. Die moest ze onders houden en ermee slaan tegen een opgerolde egel. Dat was de bal. En de poortjes waar die bal doorheen moest, werden gevormd door twee soldaten die in een boogje tegen elkaar aan gingen staan. Het was een vreselijke Hannes om de flamingo ondersteboven te krijgen, en als ze dan eindelijk kon slaan, stonden de soldaten plotseling overeind en liepen naar een ander deel van het veld. Bovendien maakte iedereen voortdurend ruzie om de egels, zodat de koningin aan één stuk doorliep te roepen, Sla een kop eraf en die van haar ook! Gelukkig werden de hoofden er niet echt afgeslagen. Het was zomaar een uitroep van het enge mens. Opeens zag Alice iemand die ze al eerder had ontmoet. Het was de hertogin uit het huisje, waar zo met de borden en de pannen werd gesmeten. De hertogin ging dadelijk naast haar lopen en boorde haar puntige kin in de schouders van Alice. Het was een opdringerig type. Alice wist maar niet hoe ze van haar af moest komen. Maar daar kwam de koningin aan. Ik waarschuw nog één keer, hertogin. Of jij, of je hoofd moet verdwijnen. Kom, Alice, laten we nog wat croquet spelen. Heb je de soepschildpad al gezien? Nee, wie is dat? Daar maken ze schildpadsoep van. Kom, ik breng je even naar de griffioen. Ze kwamen bij een griezelig beest vol grote klauwen en vlerken. En daar was ook de soepschildpad. Vroeger was hij een gewone schildpad geweest, die net als alle kinderen leerde rekenen en optellen en aftrappen en vermenigvuldigen en stelen. Maar eigenlijk hield hij meer van dansen. Meteen nam hij een zeekrap bij de arm en voerde daarmee een ingewikkelde dans uit, die hoofdzakelijk hieruit bestond, dat hij de krab telkens met een boog het water ingooide. Hierna zong hij het soeplied. De woorden waren erg treurig en de muziek ging ongeveer zo... Plotseling was er het grote moment van de rechtszitting. De harte koningin en de harte koning zaten op hun tronen. De harte boer stond geboeid voor de rechter, vijf hagedissen schreven alles op. Wit konijn, riep de koning, lees de beschuldiging voor. Het wit konijn stond op, stak een trompet in zijn mond en blies drie keer. De koningin van Harten bakte een paar gebakjes al op een zomerdag. De Hartenboer lag op de loer en stal ze toen hij ze zag. Daar kwamen de getuigen binnen. Het waren de gekke hoedemaker, de maartse haas en de zevenslaper. Alles wat ze zeiden werd keurig opgeschreven, opgeteld en daarna uitgerekend in hele guldens. De koningin nam het woord. Hoedemaker, neem je hoed af. Het is niet mijn hoed, wat? Dief die je bent. Ik ben geen dief. Ik verkoop hoeden, ziet u. Dat verandert de zaak. Wees niet zo zenuwachtig op ik laat je onthoofden. Ik ben maar een arme man, majesteit. Goed, als dat alles is, dan kun je wel opstappen. Dank u, majesteit. Ik ben werkelijk maar een arme man. Dat is goed, ga nou maar. Dank u, nogmaals. Eh, uh, sla slaam buiten zijn hoofd af. Volgende getuige graag, dat meisje daar. Ik? Juist, jij ja. Ik weet niets. Ah, dat is heel belangrijk. Schrijf op, wet 42. Alle personen van meer dan een kilometer lang moeten de rechtzaal verlaten. Ik ben geen kilometer lang. Ik. Ach, oh, ik ben wel opeens een stuk gegroeid, maar geen kilometer. Hou oh, je mond, brutaal kent. of ik laat je onthoofden. Ach, wat? Ik ben helemaal niet bang voor jullie. Jullie zijn toch maar een spelkaarten. Ik gooi jullie gewoon door de lucht. Zo! Hey Alice! Word wakker! Oeh! Wat heb jij lang geslapen? Oh, heb ik alles gedroomd. Hoe best. Ah, dat... Laten we naar binnen gaan, het wordt koud. Ze gingen naar binnen en al gauw viel de schemering in. De kamer was nog wel licht, maar in de hoeken hingen al schaduwen. Als je in de spiegel keek die boven de schoorsteen hing, dan kon je niet meer precies zien waar de kamer ophield. De kamer aan de andere kant van de spiegel leek wel erg op de kamer waar Alice in zat, maar toch kon je niet alles zien. Eigenlijk zou ze dolgraag eens door de spiegel willen stappen om een kijkje in die andere kamer te nemen. Alice kneep haar ogen dicht en begon heel sterk aan de spiegel te denken. En ja, het glas begon te verdampen en Alice kon er zo doorheen stappen. Met een klein sprongetje belandde zij in de andere kamer. Bij de haard lagen verschillende schaakstukken, sommige liepen zelfs rond, twee aan twee. De zwarte koning en de zwarte koningin zaten samen op de rand van de kolenschop, terwijl twee kastelen gearmd voorbij wandelden. Alice liep naar de buitendeur, die haar erg bekend voorkwam, en slipte de tuin in. Maar die zag er toch heel anders uit, want zij kon zich niet herinneren dat de bloemen in haar eigen tuin konden praten. En deze bloemen vonden het de gewoonste zaak van de wereld. Ik ben aan het studeren. Oh, waarom? Omdat ik een viooltje ben natuurlijk. Wij bloemen staan niet de hele dag niks te doen. Ga maar eens bij de paardenbloemen kijken. Die staan de hele dag te hinniken. Alice wou net wat zeggen toen de zwarte koningin op haar afkwam. Zij was nu net zo groot als Alice. De zwarte koningin was niet erg vriendelijk. Wat kom jij hier door? Kijk me aan. Spreek beleefd en maak buigingen terwijl je bedenkt wat je moet zeggen. Dan win je tijd, zie je? Ik ben de weg kwijt. Kwijt? Hoezo kwijt? Hoe kan je iets kwijt zijn dat niet voor jou is? Alle wegen zijn immers van mij. Oh, neem me niet kwalijk. Ik wou de tuin bekijken. Ja, nou zeg je wel tuin, maar dit is een schaakbord. Oh, wat leuk. Ik zou best voor een keertje een schaakstuk willen zijn. Bijvoorbeeld een pion of een koningin. Dat kan gebeuren. Je staat nu in het tweede veld. Als je in het achtste veld staat, wordt je koningin. Maar kom nou vlug, laten we voortmaken. Holle, holle. De zwarte koningin nam Alice plotseling bij de arm... En ze holden uren aan één stuk en toch bleven ze precies op dezelfde plaats als ze begonnen waren. Enfin, het belangrijkste was dat Alice nu wist dat zij naar het achtste veld moest om koningin te worden. Tja, waar zou dat achtste veld zijn? Ze liep de heuvel af en sprong over zes slootjes. Al gauw kwam ze in een trein terecht. <tie> Uw kaartjes, alsjeblieft. Ik heb geen kaartje. Onzin. De reis kost duizend gulden per minuut. Maar ik heb echt geen kaartje. Geen praatjes, hè. De reis kost duizend gulden per centimeter. Bovendien rijd je de verkeerde kant uit. Alice kreeg het nu toch wel benauwd. De conducteur keek een tijdje naar haar door een verrekijker, toen door een microscoop en daarna door een toneelkijker. De treincoupé zat vol met de meest vreemdsoortige dieren. Tegenover haar zat een man in een pak van wit papier. Daarnaast een bok en daarnaast een kever en een paard met een baard. De trein sprong over een sloot. En alles kwam in een bos terecht. Twee hele vreemde mannetjes stonden gearmd naar haar te kijken. Het waren tiedel Die en tiedel Dom. Ze hadden allebei een petje op en zagen er precies uit als schooljongetjes. Samen zeiden ze een versje op van achttien coupletten. Ondertussen begon het al aardig donker te worden. Het leek erop dat het ook nog zou gaan regenen. Tiedel die verborg zich onder een paraplu en deed hem dicht met zichzelf erin. Het was een mal gezicht. Uit het westen kwam een zware storm opzetten. Mijn kamer mee wassen. Dan krijg je om de dag een boterham met jam. Nou, dat vind ik wel lekker. Ja, maar vandaag niet. De regel is morgen jam en gisteren jam, maar nooit vandaag. Oh ja, nou ja, niks aan te doen. Auw. Mijn vinger bloed. Weg. Hoe komt dat? Heeft u zich in uw vinger geprikt? Nee, nog niet. Maar dat zal niet lang meer duren. Dat komt door het achteruitleven, snap je. Dan gebeurt alles precies andersom. Terwijl de witte koningin dit allemaal vertelde, veranderde zij langzaam in een schaap. En het bos veranderde in een winkel, waar een sloot doorheen liep. En het was nu toch wel een beetje erg gek allemaal. Op de toonbank zat een ei met een broek aan, die Humpty Dumpty heette. Hallo, hoe heet jij? Ik heet Alice. Een zeldzaam naam. Ik heet Humpty Dumpty. Ik ben vandaag onjaarig. <laughs> Wat is dat? Nou, iedereen is maar één keer per jaar jarig en al die andere dagen onjaarig. Maar ik doe het anders op, op mijn verjaardag dan doe ik niks, maar op al die andere dagen vier ik feest. <lacht> Zal ik eens een versje opzeggen? Ja. <lacht> het wier en de Spiramans bedroorden slender in het zwiet, hoe klarm waren de ooiefans. Bij het bluiven der beriets. Ik snap er niks van. Wat betekent dat? Nou, heel gewoon. Bradig betekent vier uur middags als het tijd is om vlees te braden. En bedroeren betekent... Humpty Dumpty was nog maar net begonnen om alles uit te leggen toen er een geweldige bons klonk. Die het hele bos deed dreunen. Opeens kwam onder tromgeroffel een zwarte gedaante aanstormen. Het was een ruiter te paard. Schaak! Jij bent mijn gevangenen! Maar onmiddellijk schoof er een witte ruiter te hulp. Die riep: Ik kom je redden! De twee gehaarnaaste ruiters beukten op elkaar in met knotsen en lansen en het was een lawaai van je welste. De zwarte ruiter verloor en verdween in galop. En de witte ruiter zei. Wil je een ritje maken op mijn paard? Oh, nou, is het niet eng? Oh nee, het is een heel veilig paard. Het heeft ijzeren punten tegen aanvallen van haaien. En hier hangt een muizenval, altijd handig. En daar een bijenkurf. Je kunt niet weten. En hier is een schotel. Waar is die voor? Voor als we onderweg een pruimeter tegen mochten komen, dan kan ik hem op die schotel leggen. Altijd handig. Het was een vreemde ruiter. Hij zat voortdurend te suffen te dromen en om de haverklap reed hij in een greppel of rolde ondersteboven in een sloot. Ondertussen zong hij ook nog een vreselijk lang lied. Al zingend en buitelend bereikte zij het achtste veld. De witte ruiter nam afscheid bij de laatste sloot. Alice sprong eroverheen en viel lang uit in het gras. Maar wat was dat voor iets zwaars op haar hoofd? Voorzichtig voelde ze en opeens gaf Alice een kreet van verrassing. Het was een gouden kroon. Nu was zij koningin, koningin Alice. Er kwamen nog twee koninginnen aan, een witte en een zwarte. Ze brachten Alice naar een paleis. Daar stond de maaltijd al klaar. Maar telkens, als ze iets van het heerlijke eten wilde nemen, veranderde het in iets anders. En dat begon Alice zo te vervelen, dat ze ten slotte kwaad met de boel om zich heen begon te gooien. En de zwarte koningin pakte en haar flink door elkaar schudde. Lelijk mens, ik zal je door elkaar schudden tot je... ...dat je in een poes verandert. Dat je... Wat gebeurt er? Hey, je bent echt de kitty, Want poes. Ik ben weer in de kamer. En daar is de spiegel. Ik heb alles gedroomd. En kitty was natuurlijk de zwarte koningin. Was jij de zwarte koningin, poesje? Of was jij misschien Humpty Dumpty, of Tiedeldie, of Tiedeldon. Of was jij misschien wel Alice? En heb jij het hele verhaal gedroomd? Maar de kat zei niets. En wie dit gekke verhaal werkelijk gedroomd heeft, zullen we wel nooit te weten komen.